Uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Universiteit van Amsterdam schat de schade na de pro-Palestijnse studentenprotesten deze week op 1,5 miljoen euro. De schade is veroorzaakt in en om UVA-gebouwen aan het Roetersheiland en in het oude centrum. Het is nog niet duidelijk of de universiteit de betogers aansprakelijk gaat stellen. Ook de gemeente Amsterdam, particulieren en bedrijven hebben schade geleden. Over de omvang daarvan is nog niets bekend. In het centrum van Amsterdam zijn vandaag enkele duizenden mensen op de been... ook voor een pro-Palestijnse demonstratie. De afgelopen week liepen die betogingen bij de Universiteit van Amsterdam uit... op een confrontatie tussen demonstranten en de politie. En nu is het rustig. In het noorden van Afghanistan zijn inmiddels 300 doden geteld na de overstromingen. Het gebied is de afgelopen tijd getroffen door hevige regenval... waardoor overstromingen en modderstromen zijn ontstaan. Op beelden is te zien hoe modder en water de wegen hebben overspoeld...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 La luna no sale si no te vuelva a ver En daarom denk ik om jou te vergeten Ik heb al dagen niet geschaafd of vergeten Ik ben al lang onder de eens aan mij verzeker Dit maak om niet op als jij er niet meer bent Toma oh. tomano op shoppa de tequila Pa' que se dilate en la Porque sinceramente doele recordarte Si tu la soledad combate La luna no sale si no te vuelva a ver Ik heb vandaag niet geslapen of vergeten Ik ben al onderdeel aan mij bezweken Ik maak al niet op en niet Baby, yo no tengo apuro Vamos a hacerlo de a poquito Verkloot. Ik zocht te veel naar aandacht en ik was zo idioot. Dat het dik alsof ik jou niet meer zag staan. En ik ben je onbereikbaar en is alles misgegaan. Sins herida, tout est fouiste, sin necessidad. Toe volviste, sin necessidad. Pero tú te fuiste con tu ausencia y tu soledad Ik weet niet of het voor je kon zijn Als dat je zonder jou ga ik dood van de pijn Want toen ik je zag op die eerste dag was ik zo verslag Ik viel je in mijn armen maar ik weet niet hoe m'n zorg van jou Voy a fallar y sé que voy a enloquecer liefste bel ik jou om te zeggen dat ik het allermeest van je hou Por eso tomo pa Porque sinceramente huele recordarte Zoleta gaan het combat. La luna nos sales en te vuelva ver. Ik kom jou te Ik heb wat wagen niet geslapen op vergeten. Ik ben al onder de eens aan mij bezeken. Dan waar kom niet op als jij je niet meer bent. Zo, dan zijn we dan. Entertainers uur. Tot de klok is van 7 uur. Mijn naam is Frit Heijs en zeg allemaal een hele goede middag. Dat allemaal vanaf de tongweg, Tina. De 106,9 en db plus 6A natuurlijk. Even een verzoekje aanvragen, dat kan. Uh, ga even naar de zfmartisten.nl. .no. Rechtsboven klikken in, uh, in het hoekje en daar uh, kan je een mailtje sturen naar mij toe. En dan gaan we hem lekker draaien straks. Ik zou zeggen: tot zo, want uh, we gaan zo verder uh, met uh, ja, de gast van vandaag. Dit is Quincy en zomaar zomer. Maar dat was hij dan Quincy en het over. Het is zomaar zomer. En uh, kijk hoor, ja, alle uh, schuifjes open zitten. Dan is het uh, ook wel handig. De entertainment for you zaterdag gast. En dat is Rita Jong. Zonder... Uh, Gavi. Is het eigenlijk Gavi of Javi? Ja, het is Spaans. Hè? Dan spreek je de G uit als een G. Ja, de, daarom ja, zeg Javi. Een hele zachte G. Gavi. Ja. Ja. Gavi. Ja. En, en, de, en de V spreek je eigenlijk uit als een B. Dus het is eigenlijk nog A Gavi, maar dat, dat zegt niemand tegen. Nee, nee oké. Okay. Dus, maar gewoon mijn Gavi is ja, ik, ik, ik zing Spaans, maar ik spreek geen Spaans, maar ik, ik <laughs> doe mijn best. Oké. Okay. Hey, maar uh, welkom hier in de studio. Ja, leuk studio. Ja, ja, ja. ja, Eigenlijk zijn we een beetje collega's, hè? Ja, we zijn een beetje collega's. Ja, en ja, ik, jij komt uit het Rijnmondgebied. hè? Ja, klopt, helemaal. Van, uit, ja, ja. Grootswijk. ja. En heb je wel ook, nou, interview ik jou, maar dat is mijn Maar ik, heb jij ook voor Rijnmond gewerkt of niet? Nee, dat niet. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Oké. Okay. Nee, uh. Had je toen ook al de muzikale prullenbak? Dat ken ik wel. Uh, ja, ken dat, ik wel ja. Ja, ja, ja, dat is uh, ja, eentje bij uh, Rijnmond. Die, ja, nou, ja, ik, uh, ik, ik, ik heb... Roland Vonk uh, is dat. Ik, ik, ik, ik heb ook natuurlijk bij diverse piratenstations uh, destijds uh, natuurlijk ook uh, gedraaid daar in, uh, ja. in de buurt. Dus ja, er uh, ja, waren een heleboel toen. <laughs> ja, dat was eigenlijk... Uh, ja, je, je had natuurlijk uh, die, die, die, uh, die bakkies hè, als ja, ja, ja, en, en, en heel veel zenders. Echte zenders, hè? Ja, 27 MC bedoel jij. Ja, ja. Dus 27 natuurlijk Mijn, mijn zoon heeft inderdaad. nog steeds een bakje, ja? Want ik ga deze. Ja, dus ik, ik sport, heb hem ook hoor. nog steeds. Ja, uh, al ja. gebruik ik hem niet meer, maar. Ja. ja. Ik, het is een, uh, een collector's item, zeg ja, maar. Hè? Ja, sowieso. Ja. Uh, JFK is het. Ja. Ja, dus. Uh, nee, je kent ze. Hé, maar uh, ja, leuk dat je, dat je hier uh, bent. Zonder uh, ja, Gavi. En... Uh, wel je broer meegenomen? Ja, gezellig hè? ja als de Bob. Hij <laughs> als de is Bob, de Bob, ja. <laughs> nee, maar het is, weet je... Dus ik, ik ben... Uh, ik, ik kan echt uh, heel goed auto rijden hè, broer? Ja, hè? Dat weet ik niet. <laughs> <laughs> maar ik kan niet met de navigatie overweg. Ik, ik zoek een navigatie dat ik kan vragen... Moet ik hier rechts? En dat ik dan antwoord krijg, ja. Weet je, oh, dan okay. weet ik dat. ja. Maar, ja, ja. Ik, ik ben er al voorbij voor ik erachter ben. <laughs> nou, dat is niet altijd uh, het probleem van onszelf. hoor. De, de, de navigatie laat ons ook wel eens in de steek. Ja, ook uh, zeker. Uh, ja. Ja, en, en omleidingen, hè? Dat, uh, dat, dat, dan weet je het helemaal niet meer. Nou nee, ja, ja, ik, ik bedoel... Uh, van, van Google weet ik dat... Uh, als, je, als je dus een rode lijn ziet, zogenaamd een file is... Dan weet ik dat het ook een geparkeerde straat kan zijn. Oké. Okay. <laughs> dus ja, ja, als je ja. denkt dat er vierde is, ja, dan is het op de goede gok. Ja, ja. ja. Hé, <laughs> hey, maar um, ja, je hebt een single uitgebracht, tenminste opnieuw uitgebracht, Esperanza. Ja, hij is niet opnieuw uitgebracht hoor. Niet? Het, is, het is wel een bestaand nummer, ja. van 1928 of zo uit uh, Spanje. Dat is heel ver terug. Ja, en, en uh, het, is, uh, het is ook in het Frans uitgebracht door Charles Aznavour. Maar ik, uh, ik, heb een, uh, ja, ik ben vanaf mijn 17e jaar ben ik, uh, officieel artiest. En vanaf die tijd zing ik dit nummer al. En dat heb ik van mijn muziekleraar geleerd. En, en uh, ik spreek echt geen Spaans. Maar ik ben toch daar, uh, ja, feeling heb ik daarvoor waarschijnlijk. Ja. En dat is altijd in mijn hoofd blijven zitten. Ze hoef je er ook niet uh, bij een, TV, bij een uh, opname in de studio of zo. Dan uh, heb je wel eens een tekst bij je, omdat het nummer net nieuw is. Dan, ja, dan, ja. dan, moet, je, dan moet je erop letten. Ja. Maar dat heb ik dus helemaal niet, want ik kan geen Spaans lezen ook. Dus uh, ik <laughs> moet het echt in mijn hoofd houden. Ja, ja. <coughs> nee, maar ja, tenminste, ik, ik ken jou al uh, een hele poos qua, qua zang. Ja. Eh, want eh, ik zeg het, de eh, piratentijd. Eh, ja. ja. toen zong je ook al. Ik heb, uh, ja, mijn, mijn eerste single was uh, Country Western. En dat was uh, East to West, Coast to Coast. Dat is in 1984 uitgekomen. Ja. Ik heb daarvoor natuurlijk wel heel veel opgetreden, maar met bands. En ik heb een, een zangduo gehad, de Flaringa Girls. Daar wonnen we de grote prijs van Nederland mee. En toen zijn we dus ja, heel Nederland doorgegaan met alle bekende artiesten. En dat was natuurlijk hartstikke leuk in die tijd, wij met ons gitaartje. Ja. Want ja, vroeger had je al die orkestbanden niet en zo. Hè. Het is nu wat makkelijker om, om zanger of zangeres te worden. Mm. Maar de grondbeginselen zijn me we echt wel moeilijker geweest. Ja, ik, ik, ik vraag me altijd af of het uh, daarvan beter is geworden. Maar daar zijn de meningen uh, verschillen, verschillend van. Nou, ja, zou ik, zeggen. <laughs> ik zing nog wel eens met een band en ik vind het nog steeds hartstikke fijn. Ja, ja. Nou, maar dat, uh, ik, ik bedoel als je iets opneemt in, uh, of, of je dat uh, digitaal, uh, digitale instrumenten gebruikt... Ja, ik, eh, ik kom in een studio die gebruikt allemaal echte instrumenten. Ja, ja, ja. maar dat, uh, dat, dat is dat vaak is ook het verschil. Voor, wat je dat wil, hoor je hoor. ook aan het nummer. Ja. Ja, maar dan zeg ik dat uh, vaak hoor je uh, toch wel wat verschil. Of je, of je dus met een uh, ja, live band optreedt. Ja, ja. Uh, of, uh, of dat het allemaal digitaal is ingeprogrammeerd. En, uh, ja. ja, je hoort het altijd. Ik heb één nummer opgenomen. En dat is uh, ja, dat, ik, dat ik zing dat ik gedroomd heb dat de oorlog voorbij is. En dat is dus uh, instrumentaal uh, ingespeeld. En uh, dat is helemaal geen onbekende en. Uh, hij, hij, hij, hij heeft ook een artiestennaam. En daar zit Ben Kramer altijd. En ze hebben mij toen gevraagd of ik dat nummer wilde zingen... omdat ze vinden, vonden dat het bij mij past. Ik ben een oorlogskind, dus uh, ik, uh, niet dat ik dat nou echt bewust meegemaakt heb. Nee, maar... Maar ik heb één jaar oorlog meegemaakt. In, in, nou ja, en daarna kom je ontwikkeling toch pas. Dus, uh. Maar goed, ik... Uh, ik, ik vond het wel echt bij mij passen om het te doen. En, en dat is dus echt niet met uh, apart instrumenten. Dat is allemaal synthesizer. En, uh, ja, maar ja. wel heel mooi. En uh, ik ben er trots op dat ik het gedaan heb. Het is ook het mooiste wat ik ooit gedaan heb. Ja. Maar uh, als ik uh, normaal nummers laat maken... Ik zit bij uh, Arjan Veneman in Nederhorstenberg. Dat, uh, bij Hans Albers. Ja. En uh, ja, daar wordt echte muziek gemaakt. En dat merk je zo goed. En hij haalt het er ook allemaal uit. En, en dan is de productie helemaal klaar. En dan zegt hij... Uh, ja, dan zijn wij al tevreden. En dan zegt hij... Nou, er moeten toch ook nog blazers op, weet je? Ja, hij ja. komt zelf met die ideeën. En ja. nou ja, dat, dat, dat er gebeurde dan ook allemaal nog. Dus of, ja, ben ik tevreden. Het, uh, of het ja. er eigenlijk wat voller uh, volle te laten klinken. Ja, zeg maar. ja, ja. ja. Ja, want het, inderdaad... Vaak heb je ook nummers die uh, toch wel uh, wat, wat kaal zijn... En dan denk ik van ja, dat is toch wel een beetje jammer. Ja. Dat je dat niet uh, eigenlijk uh, opgevuld hebt met, met dergelijke instrumenten. Ja, met de instrumenten. Of, uh, ja, uh, ja Ik ja. vind vooral een solo en zo. Maar uh, dit is het intro is al met die blazers. En, en dat, is, ja, dat komt zo lekker binnen. We, we gaan hem dadelijk even... Ja, daarom. Met, uh, maar dat, uh, dat zijn dingen die hoor je echt. ja hey, Maar um, even uh, terugkomen op de, op de single Esperanza. Uh, wie is er op het idee gekomen om hem eigenlijk uh, op te gaan nemen? Ik. Ja, omdat ik dat nummer al jaren zong. En ik uh, treed ook regelmatig met Gavi op. En die is uh, ja, artiest, zanger. En Gavi heeft ook uh, aan uh, I Can See Your Voice meegedaan. En uh, daar was hij een Spaanse restauranthouder. En okay. met zijn gitaar was ja. hij. Uh, dus, ja, en als we dan samen in de show stonden, dan deden we dat nummer ook altijd al. En, uh, maar ik wilde het zo graag. Juist, ik heb er geen orkestband van of zo. Dus als ik alleen was, dan kon ik dat nooit zingen. Terwijl ik het best wel graag wil. Ja. En uh, toen kwam ik op het idee... Ik uh, ben in maart 80 geworden. En toen kwam ik op het idee om, uh, om, om gewoon iets heel anders uit te brengen. Dus dat, dat is ook gebeurd. En ik, ik ben naar de Arja Veneman gegaan. En ik zeg, ik wil zo graag wil ik, uh, dat het een beetje lijkt op Volare dat mensen zingen dat allemaal mee ja. En Esperanza, dat zing je ook mee. Ja. En, en al ken je geen hout van Spaans... Je zegt, dit, dit zingt iedereen mee. En, en dat was de bedoeling. En ik wilde ook uh, ja, uh, vooral uh, een beetje verrassend zijn... dus ik Spaans en een Spaanse zanger Nederlands. Want hij zingt dus de Nederlandse tekst. Maar die heeft hij dus niet uh, ge de gebruikte tekst. Dat is niet vertaald. Maar hij heeft er dus een eigen tekst op gemaakt. En dat meer als, uh, ja, dat hij toch wel geweldig vindt dat ik dat in Spaans zing. Dus een ja. beetje ter ere van ja. mij. Dat is echt mooi. We gaan hem beluisteren. Lang... Ja, is goed. Esperanza. En dat gezongen door uh, Rita Jong en Gavi Escalera. Sí, en ik ben namor. ik me een beetje ik ben een beetje een beetje een beetje een beetje Voor die jongste graciosa, pero no is het beter. Ik me las esperanza. Voor die tan graciosa, als in corazón. Esperanza, esperanza. Solo sabes bailar de tja-ta-ta. Esperanza, esperanza. Leef no nog maar voor de tja Lied. Met een lach en een traan Je zingt het spontaan En ik vind dat niet normaal Ik ben verbaasd Het is vloeibaar Spaans En ik kan het verstaan Want het is mijn moedertaal Ik kom uit Spanje Maar ik ben er niet geboren Jij kunt Spaans zingen Dat kun je horen In de muziek maakt het al niet uit Dat hoor je vaker als het maar echt is en jou kan raden Esperanza is hoop en een meisjesnaam ook Doe maar mee, zeg geen nee, laat je horen Esperanza is hoop, maar wij wisten al gauw Dat ons liedje jou bevallen zou Esperanza, Esperanza Solo sabes tja. Esperanza Esperanza leeft alleen nog maar voor de tja cha Zo, dat was hier dan. Esperanza, Rita Jong en Gavi Escalera. Hey, zo, ja, we zaten even lekker een beetje na te kletsen. Ja. <laughs> ja, we hadden toch een beetje een klein beetje over de oorlog nog. En dat je daar ja, toch oorlogskinderen zijn. Ja. ja. En uh, je broer? Ja, ik zeg altijd, ik uh, ben in de hongerwinter geboren. En dat ben ik nog steeds aan het inhalen. Ja. Oké. <laughs> ja, ja mijn opa en oma zijn... Onlangs zijn ze er niet meer, maar uh, ja, die, uh, die hebben natuurlijk alles meegemaakt. Ja. Zowel de hongerwinter als uh, de watersnoodramp en de oorlog. Dus, ja, ja. Uh, ja, die hebben eigenlijk ja de watersnoodstramp was, was, wonen die in Zeeland? Want het was natuurlijk de watersnoodramp was, was overwegend Zeeland. Ja, ik weet niet precies waar ze kwam ja. ja, ze konden een heleboel, tenminste, hun ouders, kwamen uit Friesland. Dus. Ja, ja. Dus euh, ja, ze hebben wel euh, wat, euh, wat dingen meegemaakt. Ja, natuurlijk. Dus, euh, euh, ja. Ja. Nou ja, een oorlog meemaken is vreselijk. En ja. als je ziet wat er nu allemaal gebeurt... En, en dat, dat is... Ja, weet je... Je kan het je niet voorstellen dat, dat er gewoon... Eigenlijk de hele wereld wil vrede. Ja. Dat, dat is... Als je, als je die mensen bij elkaar zou zetten... Dat is, dat is veel meer als de mensen die oorlog ontvoeren zijn. Ja, Waarom want... kan je het niet bedwingen? Ja. Dat, dat, dat begrijp je dan niet, hè? Nee, uh, maar dat zullen we nooit begrijpen, denk ja. ik. Je hebt leiders, hè, altijd. Ja, ja. Ja, ja en die doen dat. Even kijken hoor. Ik, heb, uh, wat, uh, ik, ik, ik, ik heb gedroomd. Was dat dat nummer? Ja, ja, ah, ja. dat is echt, dus echt ik, heel mooi. Ja. Die, die heb ik toevallig in mijn playlist dan. Dus, uh. Ja, echt waar? Ja, ja nou ja, het is, weet je, ik, ik, uh, werd, ik had net mijn nummer over Vlaardingen uitgebracht. En uh, dat was ook zoiets, Vlaardingen bestond 750 jaar en uh, daar heb ik een liedje, had ik alles uitgebracht en dat heb ik in een, uh, een mazing versie uitgebracht. En ja, dat nummer heeft wel veel gebracht, want ik, uh, daardoor heb ik ook koning Willem-Alexander ontmoet. En die heeft mij geïnterviewd. Ja. Wat jij nu doet dat Andersom. Ja, ja. ja maar weet je, dat is, dat is zoiets zo bijzonders dat je ja, dat meemaakt. Ja, ja. En nou ja, ik was daar net eigenlijk, uh, dat was. Met de presentatie kwam Huub Arendt naar mij toe. Een, een schrijver. En die zegt... Uh, ik, uh, ik heb een nummer voor jou. Ik zeg, ja, maar ik hoef geen nieuw nummer... want ik heb net een nummer uitgebracht. Ik moet eerst bijtanken. Ja. En uh, toen zegt hij... Ja, maar dat hoeft niet, want ik wil dat jij het opneemt. En, en dat, dat uitbrengen, dat is allemaal voor mij. Dus ik zeg, oh. Nou, en toen uh, moest ik de Valkenburg opnemen. En dat is gebeurd in de tijd dat André Reu in Maastricht was, daar had ik kaartjes voor. En in die periode hebben we in Valkenburg een hotel geboekt. En ja. hebben we dat daar allemaal geregeld. Weef je dus, vliegen in één klap. Ja, en ja, ze zijn er zo ontzettend blij mee dat ik dat gedaan heb. En het gekke is, er is een prachtige clip bij gemaakt. En toch, als ik het live zing, dan komt het over. En als je als mensen dan cd'tjes of zo, of, de, de, de, dat werkt dan niet. De, de clip die werd amper bekeken. En dat is doodzonde, want het is ja. echt heel mooi. Ja. Ja, want, uh, ja, ik heb dergelijke clips gezien hoor, maar uh, dus ik weet even niet meer welke. Nou, er zijn er twee gemaakt. Er was er ook één gemaakt door de omroep in uh, Groesbeek. Dat, uh, de, daar waren ook de, de, de opdrachtgever die zit daar ook bij. En uh, die, die had de camera gestuurd. Maar ja, wij waren niet tevreden met die clip. Het is wel daar in de Groesbeek uitgezonden. Berg en Dal heet die radiozender. Ja. En daar hebben ze het wel uitgezonden, ook op tv. En die is dan weken, is die daar achter elkaar gedraaid. En dat is prima daar. Maar voor mijn begrippen was het niet echt een fijne clip. Dus we hebben uh, met, met uh, ja, heel veel respect hebben we die clip opgenomen in Vlaardingen. Oké. Okay. Ja, nou ja het is, uh, daar waren jullie zelf wel tevreden uh, ja, dus ja, mee. Precies zoals ik het zou willen. Ja, ja, ja. ja. Ik, uh, ik, ik wil beweging in een clip en, en het is natuurlijk best, uh, het gaat over de oorlog, maar daar kan je ook mooie uh, beelden van, van natuur laten zien. En ja. ze, ze hadden dus bij het Vrijheidsmuseum, hadden ze dat daar opgenomen, die clip. Maar het was alleen maar groen gras en, en, uh, en mooi dat het niet bruin was. Maar <laughs> <laughs> Weet je, het, het, ja. was, het was het gewoon niet. Het, het zat geen, geen, ja, het, ja, er zat geen. Ja, er geen afwisseling in. in. Nee, nee, nee helemaal nee, nee. niet. Nee. Nou ja, dat is, uh, dat is zonde van zo'n clip. Want ja. Ja. Maar ja, goed, dat, dat, dat was Dan zit je eigenlijk te kijken naar iets wat, wat, wat totaal niet. Uh... Nee, het, het was rust. Het was vooral rust. Er hing een ik, Oekraïnse vlag. Dat, uh, dat, dat, dat was wel zo. Maar ja, weet je, wij, wij hebben gewoon de omgeving en, en, en mooie plekjes gezocht. En dat je wat afwisseling hebt. Ja, ja. En dat is kijken naar een clip. Is wel leuker als er ook wat gebeurt. Ja, inderdaad. En we gaan hem even draaien. Ik heb een droom. Ja, Rita ik ben benieuwd. Dat heel de wereld was veranderd. In die droom was er geen oorlog en geen haat. Ik heb gedroomd dat ik geen kinderen voor de huilen. In die droom. Zag ik dat het paradijs bestaat Als die mooie droom In een wereld zonder pijn, ik heb gedroomd dat er geen mensen zijn die vluchten. In die droom zag ik soldaten huiswaarts gaan. Ik heb gedroomd dat het vrede voor altijd In die droom had iedereen een goed bestaan Als die mooie dromen waarheid zouden zijn Konden wij elkaar vertrouwen en samen alles bouwen in een wereld zonder pijn Verdringen in een wereld zonder pijn. Te dringen in een wereld zonder pijn Ik had een droom die vergeet ik nimmer meer Zo hè dat was hij dan ik heb een droom Ja, is ja dat... het is dit, het is waar ik over zing is eigenlijk waar Iedereen mee bezig is. Je wil allemaal dat, dat de oorlog voorbij is. Ja. Nou En ik heb dat dan gedroomd hoe het er dan uitziet. En, en ja, weet je, dat, dat, daar, daar zing ik over. En, en het is natuurlijk prachtig als je, als je dan een mooie wereld ziet in plaats van al dat schieten en uh, ruineren, mensenlevens. Het is allemaal erg. Dus, uh... Ja, nou ja, ik bedoel, 40, 45 van Rotterdam was weinig over. Ja. Dus uh, hetzelfde gebeurt nu eigenlijk in, uh, in de Oekraïne. Ja, ja en, en natuurlijk ook de Gaza. En de Gaza natuurlijk, inderdaad. Ja. Daar staat ook niet uh, heel veel meer overeind. Nee, nee, en hoe kan je dat nou toch in vredesnaam bezig houden? Uh... Ja, ja. Ik zeg altijd... Het is niet op te lossen, hoor. Nee, nee. Dat uh, kunnen alleen uh, de hogere der zeg ik altijd... Ja. Ja, die kunnen dat oplossen en... Uh, maar ik ben van mening dat het uh, toch ja. wel een keertje opgelost uh, ga, ja, gaat het worden. Want, uh, het zal niet, uh, niet het levenlang uh, oorlog blijven, maar... Het punt is gewoon dat de, degene die, die, andere, die daar de leiding hebben, ja. dan denken wij, als, als ze die man nou pakken, hè, dan, dan is het misschien over. Maar er zitten de meer, nee, meer er mensen zitten er, die precies hetzelfde zijn. Ik wou net zeggen, er zitten nog heel, heel, heel lege mensen Natuurlijk omheen. Wel. Heel die, ja. regime hoor. Ja, ja die, die, die, die dezelfde blik hebben, ja. dezelfde kijk op alles. Dus ja, nee, daar gaan we het niet mee oplossen. Nee, nee. dat denk ik niet, nee. Hey, um, ja, we hebben het net al even over gehad: Liefde. Ja, Wat ja je liefde, is, uh, alles omvattend, hè? liefde is allesomvattend. Uh, liefde is kan uh, natuurlijk tussen man en vrouw. En, en uh, tegenwoordig uh, natuurlijk uh, is, is het gewoon geaccepteerd dat het niet alleen man en vrouw is en uh, de, ook twee mannen, twee vrouwen. En ik vind als, als je liefde voelt voor iemand, dan, dan moet je daarvoor gaan. En uh, het is natuurlijk ook zo, Je hebt natuurlijk ook, uh, ik, ik heb kleinkinderen, daar heb ik ook liefde voor. Ja. En, en mijn eigen kind. En dat zijn natuurlijk, uh, liefde is allesomvattend eigenlijk. Ja. Het is, uh, en uh, en volgens mij, je kan mij niet vertellen dat niet ieder mens dat heeft. Dat denk ik wel. Ja, in welke vorm dan ook. In welke vorm dan ja, ook, ja. ja. inderdaad. Ja. Hey en... Uh, maar hoezo, uh, hoe, hoe ben je op het idee gekomen om dit nummer te, uh, te laten schrijven? Het was niet mijn idee. Ik, uh, ik werd 75 en uh, Frans Bauer die, uh, die zei ik wil een liedje voor je schrijven. En uh, toen, toen zei, hij kende mijn man en mij samen ook heel goed. Omdat wij Frans overal mee naartoe namen. Ik heb in het verleden heel veel artiesten podium gegeven. En als ze dan op een gegeven moment in een circuit terechtkomen... waar ik ze niet meer kan helpen... ja, dan houdt het voor mij op. Dan moet je je kind loslaten, een soort. En dat is dus zoals het met Frans gegaan is. En daarom heeft hij dit liefde geschreven. Liefde voor eeuwig. En dat gaat echt over mijn man en over mij. Oké. Okay. Ja, dat is wel ja, mooi. Ja, het is uh, eigenlijk een, een speciaal plekje, deze single. Ja. Ja, het is echt. Uh, en doet het ook erg goed hoor. Het is ook een uh, hele goede productie. Is, uh, het is rock'n'roll. Ik, ik hou van up-tempo. Ja. Dus. Uh, ja, er zijn een beetje meer paste nummers. in de tent, zeg maar. Ja, ja, ja, ja, ik heb meer nummers in die stijl uitgebracht. Ja. We gaan hem horen. Ja. Dat Elke traan verdwijnt. Wij tweeën hand in hand liefde voor eenen. Wij leven onze droom sinds die eind. Nee, ik kan echt niet zonder jou Jouw lieve lach, oh ik blijf je eeuwig trouw Met jou is elke dag een dag vol zonneschijn Met jou is heel het leven toch zo fijn Wij tweeën hand in hand, liefde voor eeuwig. The yeah. yeah. A. Nou, ik imaginar que por un beso een beetje a cambiar así mi vida, conocerte trastornó mi pensamiento ga yo Ik lo creía, ik Ik weet dat ik het ga leren. Ik en dat ik het ga leren. Ik het ga me devuelve la dat de de laria, solo a ti por voor een poepje de voor een beso nada más, por un roce de in de boekas, en welke de dat ik meer heb.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 Ik te la beetje een a een beetje een beetje de beetje amor, beetje een beetje La solo a ti de tu amor por un beso ja, ja, jij zit lekker in het park. Ik zit lekker in het zonnetje. Uh, gelijk heb je. Met een kouwe? Ja. Nee, nee, nee, nee. nee. Ik, ha ik, ha ik had, net had ik een uh, heerlijke cappuccino in mijn hand. Ah, oké. Okay. Nou ja, het kan ook lekker zijn. Ja, zeker. Maar ik ben geen drinker. Niet dat, ik van drank haal, of dat, niet dat ik niet van drank haal, maar ik ben geen drinker. Dus we uh, hebben dat er gehad. Nee, nee, nee. Ik, ik bedoel, ik ben ook geen drinker, maar ik, ik lust af en toe wel een zoentje. in. Zeker met, uh, met warme dagen. Met warme dagen en het moet echt goed zijn, dan wil ik er wel eens aan denken, maar ja. probeer er vanaf te blijven. Dan, uh, dan neem ik een lekkere oud bruine. Die zijn wel lekker, ja. Ja, <laughs> die zijn wel lekker, ja. Dat is waar. Hé, hey, maar uh, ja, hoe kom je in hemelsnaam erop als ik twintig was? Nou, dat kan ik jou vertellen. Vertel? Wil je het echt weten? <laughs> ik wil het echt weten. <laughs> ja, Kost je 10 euro? Nou, mooi. Ja, Oké, okay. ik zie dat hij gedoneerd hebt naar Koffie. Hoe kom ik erop? Zal ik je vertellen? Ja. Uh, waar ik mijn muziek normaal uh, op... Of waar ik mijn muziek uh, regelmatig opneem... Uh, dat is bij Frank van Die kwam ja. met het idee met het singeltje van, uh, van een Ari Verschieren als ik twintig was. Die heeft hij uh, geüpdate, om het zo maar te zeggen. En toen dacht hij bij zagen, dit zou een mooie single zijn voor jou. En... en, en Vanwege de Amsterdamse tongval die ik heb. Ja. En hij had zoiets van: nou, deze moet ik jou gewoon doen. En zo heb ik hem in mijn handen gekregen. Dus ja, zo is hij ontstaan. En oh, nee. uiteraard wel met een beetje eerbetonen, en Adi Beschier. Want helaas is die man er niet meer. Adi Beschier, ja, inderdaad. Nou, hij is uh, inmiddels al, uh, denk ik, een jaar of drie, denk ik. Ja, zoiets, ja. Ja, ja. ja dus, uh, dat... en Zo is het ontstaan. Ja, bij hoeveel lagen linksaf, hè? Nou, ik ga meestal rechts. <laughs> Nee, maar uh, ja, maar dat, het, is, het is dat is niet Adi Peschier, hoor. Dat is uh... oh, ja, nee, dat is uh, Adi Ribbis, ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar, maar, maar... het. Uh, dat maakt niet uit, joh. Ah, daar maar niet in zit. Dat we het zien. Nee, Adi Peschier, ja, nee. Hey, maar uh, uh, Adi Peschier was een uh, kleine vogel, hè, ik? kleine vogel, ja. ja, ja, precies. ja. ja. ja, ja. ja. Hey, maar, uh... en, dit, en dit liedje trouwens, wat ik niemand kent, als ik twintig was heb Ari geschreven, zijn trouwens geschreven. Ja, was een heel mooi liedje. En, uh, hopelijk krijgt hij nou meer leven in de muziekwereld, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. ja Het is, uh, ja, nou ja, Hij heeft uh, in ieder geval een hoop leuke muziek achtergelaten. Absoluut, absoluut. Dat sowieso. Dus, uh, nee, maar uh, ja, het, het is een nummer wat jij jou op jouw live geschreven staat. Dus, uh, en ik dacht, nou ja. Johan kom met als ik twintig was. Ja, vertel. Als je twintig was, wat zou je dan doen? Ja, zou ik het zo veropend doen? <laughs> zou je hetzelfde doen? Ja, nee, nee, nee. Nou, ah. Laat ik het zo zeggen. Ik zou het wel willen samen. maar dat wil ik wel weten wat ik nu weet. Ja, Oké. Okay. <laughs> dat zou het leven een stuk makkelijker zijn. Ja. Maar dat is ouder. Nee, ja. Uh, wat zou jij toen je je twintig was? Ja. Weet je, ik ben blij dat ik uh, de leeftijd 52 gehaald heb. En uh, ik hoop het nog, uh, nog jaren langer vol te houden. Mag hopen vooral, ja. ja. Dus, uh, ja. Leuke jeugd, hoor. Dus wat zou ik doen? Ik weet het niet. Ik, ik laat het elke dag over meekomen. Dus ik ben ja. een tevreden mens. Ik, ik zou sowieso radio blijven maken. Dus. En ik zou sowieso blijven zingen. Ja, dus, dus, dus, dus dat, dat hebben we dan eh, nog gemeen. Ja, ja. <laughs> ja, toch? Dus in dat geval, dan blijven we elkaar ook al jaren een, een goede vriendschap. Een goede band hebben we dan. Ja. Nou, ik weet niet, mooi dan dit ik niet hè? Nou, ja, zo is het, hoor. Hé, hey, maar, eh... Uh, uh, wat, wat, wat doe je de vijftiende? Wat doe ik de 15e? Juni. Uh, geen idee. Ik heb niet een agenda bij me, dus ik durf het allemaal zo niet aan mijn hoofd te zeggen. Okay. Weet zei je? Ja, ik weet het wel, maar uh, ik, ik ga jou dan bellen. Oh, jij gaat mij bellen dan de 15e. Nou, dan uh, ga ik nu al voor mijn telefoon zitten en wachten op jouw telefoon. Oké. Okay. <laughs> Dus uh, Nee, maar. Uh, dan. Uh, dan, uh, dan uh. Ja, dan ja, hoop ik dat je hier, uh, hier kan zijn, uh, Johan. Nou, ik denk wel dat het kan. Op welke dag valt dat? Op zaterdag. Nou, ik denk wel dat het kan. Maar daar hebben we nog even contact over. Ja, laten we dat sowieso doen. Dus, uh, maar nogmaals, ik heb niet mijn agenda bij me. Dus uh, ik weet niet wat erin staat. Wat ik zeg, zit midden in het park. Ik ga niet met agenda lopen, toch? Nou ja. <grijen> <grijen> ja, ik zo agenda onder, onder je onder je ook in oogzussen. Uh... Ah, ja, hou ik op. Dus, uh, ja. En ik ben ook niet zo'n jongen die uh, helemaal met de, me met de tijd meegaat. Hè? Iedereen die kijkt altijd op de telefoon. Agenda op de telefoon. Ja. Uh, ik ben echt nog zo'n AOW-rakker. Ja, jij, jij, jij jij hebt en gewoon papier. alles op papier. Ja, ja, ja. Ik ken dat niet afleren te helemaal bijna niet. <grijen> hey, en uh, ja, groetjes in ieder geval. Uh, we hebben hier nog een gast in de, in de studio uh, van uh, Rita Jong. Oké. Okay. Ja, die zit hier ook in de studio, dus ze, ze zegt... Geef u, uh, uh, Rita Jong, zeg je toch? Rita Jong, ja. Ah, geef er een dikke kus. <laughs> ja, ze, ze, ze, ze, ze is er nu bij. <laughs> Ik zit ja, de hele ja? tijd al naar je te luisteren. ja Ah, Rita, heerlijk je stem weer te horen. Ja, leuk hè? Ja, ja zeker weten. Ja. Ja, leuk liedje heb je trouwens. Ja, mooi hè? Ja. ja. Ja. ja, weet je, ik ben geen 20, ik ben 80, maar ik, ik, ik heb wel ideeën. Dit liedje, Rita, dit liedje is juist voor jou gemaakt. zou ik het zo weer over doen. Ja, toch? Ja, nou, ik weet je, ik ga gewoon lekker door en dat doe jij ook, toch? Ja, ja, ja. En ik hoop je weer eens te zien. Ja, dat gaat zeker gebeuren. Komt goed. Komt goed, oké. Okay. Komt echt goed. Ja. Uh, wat ik zeg, ik ben hartstikke druk. Uh, ja, een, een hoop telefonische interviews. Ja, we, ik weet er alles van. Het is topdruk, ook bij mij, maar dat geeft niet. Maar ja, we komen elkaar vast hier tegen en anders in de studio. Hè? Ja, nou ja, dat, okay. dat sowieso. Dus, uh, ja, jongens, als je twintig was. Ja. Oh, <laughs> oh, wat een lekker nummer, hè. Maar dat dat laat, hè? Ja, het, is, het, het past ook bij dit weer, hè. Nou, juist bij dit weer moet het gedraaid worden. Ja, toch? Dan moeten er twee gedraaid worden. Dan laat de zomer nu maar komen en dan in één keer als ik twintig was. Ja, wacht, nou, ben je vrolijk, jongen, dan kom je echt heel goed de dag door. Nou, dat doe ik dadelijk de zomer. Ja, dat ja, moet je echt toch? Doen. Moet je echt doen. Oké. Okay. Hey, als, uh, als jij deze dan aankondigt, dan ga ik hem draaien. Dankjewel voor het luisteren en naar nou, dit prachtige, onze afdeling. Het is geen onzin, het is promotie. Maar ja, zo, we kennen elkaar al jaren toch. We kunnen zeggen wat we willen, bijna. Met, met goed, uh, goede bedoelingen. Maar nogmaals, lieve luisteren, als ik wens jullie heel veel luisterplezier. plezier draaien. Het is te downloaden. Er is ook een videoclip op YouTube. Kijk het, Johan Kettenburg, en je vindt alles van mij. Lieve mensen, heel veel plezier met Als ik 20 was. Hey, dankjewel, Johan. Jullie ook groeitjes, jongens. Doeg, doeg. Hai, dankjewel, we houden contact. Dankjewel, je wel. Dat was je dan, Johan Kettenburg, en als ik twintig was. De entertainment for you, zaterdag gast. Ja, en ze is nog steeds hier aanwezig, Greete jong. Ja hoor. Ja, gezellig hier. Ja. ja. Hey, um, nou ja, eventjes uh, weer terug uh, bij jou natuurlijk. Um, Vlaardingen, mijn stad. Ja, ja. dat is het, uh, het eerste nummer wat ik. Uh, dat ik mezelf gecoverd heb. Want het nummer stond al op een album. In, in, uh, en dit was uh, ja, heel lang geleden in ieder geval. En het was door de Rotterdammer geschreven. Door Henk van der Lee van de Drie Jackets. Met, we hebben een ongeluk gehad met het autootje. Ja, ja. Zijn zoon was mijn producer toen. En uh, ja, die had dat liedje geschreven. Die had zich echt verdiept in Vlaardingen. En ja, dit liedje heb ik dus opnieuw uitgebracht, maar nu in een meezingversie op dat Vlaringen 750 jaar bestond. En uh, ja, toen heb ik eigenlijk uh, een heel ander, uh, het, echt, echt het mooie meezingen heb ik mee kunnen maken. Omdat ik aan een groot spektakel meewerkte met Joris Lutz en uh, de, de Sharon Kips was daarbij. Dat is echt een heel groot uh, spektakel. Nou, het zijn allemaal bekende namen het, in ieder geval. Ja, het verhaal ja. van Vlaardingen, ja. En, en ja, dan ben ik de hoofdgast. En dat ja. is natuurlijk grappig. En, uh, ja, en, en eigenlijk de enige echte hoofdgast was natuurlijk koning Alexander... die een van de avonden bijgewoond heeft. En uh, ik werd gebeld door de gemeente. Zou het leuk vinden om uh, de koning te ontmoeten? Ik zei, nou, dat staat op mijn bucketlist. Ja. Toen zei ze, nou, dat kan je dan schrappen, want dat gaat nu gebeuren. En <laughs> dan hebben ze dus, uh, is hij een uur eerder gekomen... En uh, voor de show heb ik dus uh, met hem uh, gepraat. En hij heeft me ook geïnterviewd. Ze hadden hij, hem dus ook een A4'tje over mij gestuurd. Dus hij wist eigenlijk precies wat hij vragen moest. Dat was wel erg leuk. Ja, ja. wat leuk is dan uh, wat is verlading in mijn stad. Uh, je bent geboren op Zuid. Ja, ik ben ja. geboren in de Rotterdam-Zuid. Ja. Maar ja, dat, dat was uh, in de oorlog. Uh, mijn ouders waren ondergedoken. En uh, ja, mijn vader die is van Duitse komaf. Tenminste, van Nederlandse commas. Maar hij is in Duitsland geboren. Ja. Het gezin was voor werk van mijn opa. Waren ze dus in, in dienstlaken. Daar ja, ja, ja. Hiesveld is dus vlakbij dienstlaken. En uh, daar is mijn vader als enigste kind geboren. En die hebben ze niet geneutraliseerd. Dus hij werd opgeroepen voor het Duitse leger. Okay. En daardoor waren ze ondergedoken. Oh, oké. Okay. Ja. En, en, en toen ben je dus... Maar Vlaardingen is altijd wel het woongebied ja, geweest. Mijn kijk, moeder kwam ook uit Vlaardingen. Kijk, kijk ik, wat, wat bij mij nog in herinnering staat en, en, en blijft staan... is, is dat Vlaardingen gewoon Rotterdam was. En uh, Schiedam was eigenlijk ook een beetje Rotterdam. Ja, klopt. Maar ik Des zeg dus nu uit. altijd... Rotterdam is de voorstad van Vlaardingen. <laughs> ja, nou ja. Uh, Rotterdam bestaat iets langer, geloof ik. Ja. Als, als Vladingen. Maar uh, ja, als, als kind zijnde. Uh, uh, hadden we natuurlijk vrijdags in Rotterdam hadden we de koopavond. En uh, ja. donderdags hadden we die in Schiedam. Ja. ja dus ja. dat was altijd. Uh, en, wij wij, ja, Schiedam. Ja, ja. en wij hebben in Vlaardingen <laughs> hebben we ook uh, op vrijdagavond de koopavond. Ja. Niet nee, net goed, als Schiedam. Schiedam is de eigenwijs. Nou, maar klopt, dat klopt. Maar dat komt omdat. Uh, nou, ja, Vladingen was natuurlijk ja. Rotterdam. En we zeiden altijd Rotterdam-Vladingen. Ja. ja. Ja. ja. Alleen ja, iedereen vond het nodig om zijn eigen stadsrechten op te eisen. Dus ja, en, en, en iedereen om zijn het eigen broek op te houden ja, En ja. Uh, toen ja, zeiden, ze zeiden ze van, nou ja, oké, okay. we gaan onafhankelijk. Uh. Ja, en vorig jaar bestond, uh, had nee, Vlaardingen dus 750 jaar stadsrechten. En dat heeft nu Schiedam. Ja. Dit jaar. Ja, Rotterdam is volgens mij al de duizend uh, gepasseerd. Ja, natuurlijk. <laughs> Maar ja, je moet alles vieren en je moet ook een reden hebben om te vieren... en vooral om geld uit te geven in een, in een stad. Ja, nou ja, de economie moet draaien, da da da da zeg Dat wordt dan ja. ook nog gedeeltelijk door de regering meegesponsord. Ja, dat dus geldt wel. Ja. Nou ja, goed. Gelukkig maar. Laten ja, het zo zeggen. Want ja, ja. Uh, uh, ja, zonder dat uh, kunnen we eigenlijk weinig of niks. Nee, dat is ook zo. Maar uh, uh, het mooie is dat, uh, dat Vlaarding het wel gepresteerd heeft om iets... Geweldig neer te zinken met 250 Vlaardingers die ja. meewerkten aan het verhaal van Vlaardingen. En drie avonden en drie avonden, uh, duizend bezoekers. En dat is natuurlijk prachtig. Ja. Ja. Kijk, we kunnen nog net draaien, zo voor ja. het einde. We gaan hem draaien, Vlaardingen, mijn stad, Rita Jong. Is Rita Jong. Ja, heerlijk zo. nummer. Rita, we zijn alweer aan het einde. Ja, het is omgevlogen hè? Ja. ja. Maar, en, en, voor je het weet, dan is zo'n uur heel snel voorbij. Ja, en het is, het is heerlijk, heerlijk licht hier. Het is een gezellig pand. Ja, ja. Uh, ja, het kan nog lichten, maar dan zie ik scherm niet meer. Nee, nee zo is het. <laughs> het is ook belangrijk natuurlijk. Hey, maar we gaan naar het nieuws. Ik zou zeggen, bedankt voor je komst. Ik heb het heel graag gedaan. Ik vond het echt heel leuk. En uh, jij bedankt uh, voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. En, uh, nou ja. Ook namens Gavi, die moest ik me natuurlijk verontschuldigen. Maar ja. ja, dat heb je als je als een gelegenheidsduo werkt. Hè, dan, ja. uh, dan kan je niet overal tegelijk samen zijn. Helaas. Hé, hey, ja. dankjewel. En uh, een goede terugreis. En uh, graag je tot de volgende keer. Dat komt goed. Ja, toch? Ja? Oké. Okay. Okay.